zijn de schaatsers Xandra Velsenboer en Jorrit Bergsma. Velsenboer won bij het Short Track twee keer goud... en Bergsma was gisteren nog de snelste bij de massa-start. En de Spaanse automobilist volgde vannacht in Brabant... wel erg letterlijk zijn navigatie. Met als gevolg dat hij in Oosterwijk het spoor opreed. Zijn auto kwam vast te zitten... en de politie kon hem met een sleepkabel niet loskrijgen... meldt de regionale omroep. Daarom is er maar een Berger bijgehaald. Het Veronica Weer van Weer Online...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 en dance bij Veronica. En hoeveel procent van de mensen heeft nou last van die winterdip? Dit is de Veronica Weekend Show met Ferry Om. Ja, daar is dus onderzoek naar gedaan meer dan je denkt. Namelijk 52% van de mensen die beweert last hebben van de winterdip. En dat is dan vooral het feit dat het zo vroeg donker nog steeds wordt. En het feit dat het laat licht wordt. Nou, alles erop en eraan. En de grijze regenbuien, alles erop en eraan zorgt voor de winterdip. En dat duurt dan meestal tot maart. Op zich niet heel gek, want vanaf dan wordt het ook iets beter weer natuurlijk altijd. Maar is er dan meer... Nou, er is ook nog eens een keer onderzoek gedaan naar het feit wat voor kleur je moet dragen. Ja, het is echt bijzonder. Wat voor kleur Kleur je moet dragen. Om uit die winterdip te komen. Welke kleur dat is? Je hoort het zo meteen. Ook muziek van Samber komt eraan. Van Halen op de zondagochtend even wakker worden. Eerst zout en peppa. cut it up one time. Eww. That's oh.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 As you know make Veronica, er is onderzoek geweest. Wat moet je dragen om eh, nou, tegen de winterdip te strijden? Dus wat moet je doen om minder depressief te worden bij deze winterdip? Dat is het dragen van de kleur geel. Daar is er serieus onderzoek naar gedaan de afgelopen tijd. De kleur geel wordt door ons brein geassocieerd met zonlicht en stimuleert de aanmaak van gelukshormonen. Dus dat je het even weet. Lekker geel dragen, ja het staat mij totaal niet. Ik vind het een meest afschuwelijke kleur. Maar ja, als je minder uh, winterdip wil, dan lekker de kleur geel dragen. Leer je toch wat zo op de zonnehoogte bij je vrienden van Veronica. Met de Crusaders na Van Helen. bij Radio Veronica. Het is de zondagochtendshow Oasis, zometeen ook de Counting Crows en het aller, aller, aller... maar dan ook echt het allermakkelijkste spelletje... van de Nederlandse radio. En je kan ermee een Veronica-t-shirt winnen. En je hoeft er dus heel weinig voor te doen. Uh, wat precies wel, vertel ik je zo meteen. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond... met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan...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 Welkom op deze nationale. We gaan het laatste staartje van de Olympische Winterspelen bekijken dag. Uh, want die is vandaag om 8 uur is de, de afsluitceremonie. En uh, het gaat ook de hele dag regenen op heel veel plekken. En temperaturen vandaag maximaal 12 graden. Dus dat is wel lekker warm. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdok. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu? Ferry Omen. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. show van Radio Veronica. En elk weekend zo rond de kwart voor negen strooi ik met een gratis Veronica t-shirt aan iedereen die dat verdient. We krijgen de hele week door al heel veel appjes binnen van iedereen. Ja, mag ik een t-shirt hebben? Mag ik een plaatentas? Mag ik een t-shirt? Mag ik een DAB radio? Mag ik een popstanders? Alles erop en eraan. En ja, we willen natuurlijk iedereen het gunnen, iedereen het geven. Maar als we dat, ja, als we een 18 miljoen mensen allemaal t-shirts uit gaan delen, dan zijn we volgende week failliet. En dat gaat natuurlijk niet worden. Dus elke zaterdag en zondagochtend geef ik gewoon een gratis t-shirt weg. Het enige wat ik nodig van je heb is een hele goede reactie. Dus waarom verdien jij een Veronica T-shirt? Mag je doorgeven? Via de gratis app. Dus waarom verdien jij een Veronica T-shirt? Ik wil een T-shirt om dat puntje, puntje, puntje afmaken en doorsturen via de app dus. Uh, een audio-appje is extra leuk. En wie weet, stuur de er zo meteen gratis en voor niks eentje naar je op. Ook even Max komt eraan naar de Miami South Machine nu. zondagochtendshow van Radio Veronica. En elke ja, zondag rond dit tijdstip... strooi ik met gratis Veronica T-shirts... aan mensen die dat heel graag willen. En ik moet zeggen, het wordt met... Nou, ik wil zeggen met de week, maar eigenlijk per dag. Uh, het is vandaag al lastiger dan gisteren wordt het echt lastiger kiezen. Ja, waar kies je dan voor? Weet je wel zoveel goede redenen. Soms uh, ja, een beetje treurig. Soms dat je denkt van, ah oh ja, dat, jij verdient gewoon een t-shirt... omdat je iets leuks nou ja, gaat doen of hebt meegemaakt of wat dan ook. Uh, het Sowieso het grote voordeel is, uh, ja, mocht ik jou nu niet kiezen... dan maak je gewoon volgende week gewoon weer opnieuw kans. Zo simpel is het. Uh, ik kreeg een berichtje binnen van Natasja. Uh, ja, de keuze is dan snel gemaakt natuurlijk. Eén hele goedemorgen, Perry. Hallo. Ik wil graag. Vriend, omdat wij dit jaar alweer bijna tien jaar samen zijn. Ah. En hij heeft geen t-shirt, en ik wel. Dus dan kunnen we een leuke Radio Veronica koppelgolfs koppel maken. Goedemorgen, ja. Natasja. Goals. Nou, uh, vooruit Natasja, wat mij betreft, krijg je een Veronica t-shirt.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 Adiós Virón.